11 uur. Het LOS-journaal. Door Aldmeegens. Megens. De prijs van olie is dit jaar met ongeveer 12 gestegen. Gemiddeld kost een vat olie bijna 80 dollar. Dat is het op één na hoogste jaargemiddelde dat ooit is gemeten. In 2008 werd bijna 100 dollar per vat betaald. Economieredacteur André Meinema. De olieprijs bewoog zich het hele jaar tussen de 70 en de 90 dollar voor een vat.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 In het oosten en zuidoosten van het land waren vanochtend tientallen ongelukken vanwege de gladheid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. Volgens de ANWB was het rustig op de weg, maar het verkeer dat er was had soms te maken met spekglade wegen. Onder meer de A50 richting Eindhoven en de A73 richting Nijmegen waren tijdelijk dicht, omdat er in korte tijd veel ongelukken waren gebeurd. Op andere wegen werd een snelheidsbeperking van 50 km per uur ingesteld. Ook het busverkeer in Gelderland en Overijssel heeft last van de gladheid. De verwachting is dat de gladheid in de loop van de middag verdwijnt. De politie heeft bij Den Bos een Belgische automobilist aangehouden... die 10 liter amfetamineolie bij zich had. De man ging er vandoor bij een routinecontrole op de A59, het KLPD. Na een korte achtervolging bracht hij zijn auto tot stilstand in de wijk Maaspoort. Hij had daar meer dan 80 kilometer per uur gereden door de bebouwde kom... en een rood licht vernegeerd... En vervolgens is hij aangehouden en in de auto bleek dat hij 10 liter amfetamineolie had. En dat heeft een waarde van ongeveer 50.000 euro. Amfetamineolie is een grondstof voor drugs. De Belg had al een rijontzegging. De auto waarin hij reed was een huurauto. Het weer vooral in Twente, Gelderland. Het oosten van Noord-Brabant en Limburg kunnen de wegen glad zijn door IJssel. Ook kan er in het hele land mist voorkomen. Vandaag is het verder bewolkt met af en toe motregen. Het wordt plus 1 graad in het oosten en plus 5 graden in het westen. De jaarwisseling is bewolkt met temperaturen net boven nul. Morgen is het dan druilerig en dan wordt het ongeveer 4 graden. ANWB Verkeersinformatie. U hoort het al in het nieuws en het weerbericht. In het zuidoosten van het land is het plaatselijk glad door IJssel. Met name in de provincie Limburg. En in de gebieden rond het IJsselmeer komt dichte mist voor. Dit is Radio 1, de Terugblik. De minister van Transport in Tripolim zegt... er is een Nederlands kind levend uitgekomen, 10 jaar. Ik ben ontzettend blij, dat is toch een historisch moment. Dat een vulkaan in IJsland het hele vliegverkeer in Europa plat kan leggen. Dat is, uh, ik zou zeggen, vlieg eromheen. Het Radio 1, jaaroverzicht. Karel Johan de Zwart en Deborah Blekkenhorst. Goedemorgen en welkom bij het vervolg van het jaaroverzicht 2010 op Radio 1. In dit uur staan we stil bij de dood van Harry Mulisch, bij de aswolk uit IJsland en bij de vliegramp in Tripoli. U luistert naar De Terugblik. Het Radio 1 jaaroverzicht. Het geluid van 2010...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 vliegtuigongeluk in Libië dat zou volgens de eerste berichten aan meer dan 100 mensen het leven hebben gekost. Het vliegtuig was afkomstig uit Zuid-Afrika en is kort voor de landing bij Tripoli neergestort. En als je de eerste beelden ziet van het vliegtuig, dan is dat echt een vliegtuig dat compleet uit elkaar is gevallen, verbrokkeld. En je ziet daar ook gewoon persoonlijke bezittingen van mensen die links en rechts verspreid liggen. Bij de vliegramp bij de Libische hoofdstad Tripoli zijn 61 Nederlanders om het leven gekomen. Dat heeft de ANWB bekendgemaakt. Wij kunnen melden dat er bij de vliegramp in Tripoli... Uh, 62 Nederlanders zaten in de vlucht. Daar zijn, zij zijn er van 61 omgekomen. En de enige overlevende is een, is een kindje. De minister van Transport die heeft zojuist een, een persconferentie gegeven in Tripoli. En die zegt, er is een Nederlands kind levend uitgekomen. 10 jaar, het ligt in het ziekenhuis. En het is buiten levensgevaar. Hier op een beeld... And take him to the ambulance. De kolonel uh, die hem vond, heeft zijn veiligheidsgordel uh, afgedaan en hem naar de ambulance gebracht, zei de jongen wat. At het begin no. But after he in the car, he De identiteit van het jongetje is nog niet helemaal zeker. Hij heet Ruben. Gisteren werd hij geopereerd en zijn toestand zou stabiel, maar wel zorgwekkend zijn. Eerder vanmiddag werd trouwens bekend dat er 70 Nederlanders zijn omgekomen bij dat vliegtuigongeluk in Tripoli. Van de slachtoffers reizen dus 38 mensen met de reisorganisatie Stip en 24 met de reisorganisatie Kras. Maar ook 9 Nederlanders hadden zelf hun vlucht geboekt los van deze twee reisorganisaties. En dat verklaart ook waarom de aantallen die gisteren circuleerden, dat die helaas verhoogd zijn met nog meer slachtoffers. En onder hen bevond zich overigens ook de familie van het eh, 9 jarige jongetje Ruben, de enige overlevende van de ramp. Zover we nu weten, weet Ruben nog niet wat er precies gebeurd is en dat hij de enige overlevende is. Dat is iets wat oom en tante moeten vertellen. Maar er wordt vanuit gegaan dat ze dat wellicht pas doen als hij terug is in Nederland. Het verdriet in Nederland is groot. Zo ook in het Limburgse Mook. Familie Van Damp kwam namelijk om vader Frank, moeder Sandra, hun zoontje Stijn en zijn zusje Noortje. Op het gemeentehuis en op de school waar de kinderen zaten zoeken mensen steun bij elkaar. Ja, het, het viel natuurlijk uh, als een bom in gistermiddag toen we de bericht op teletext zagen en uh, op het internet noem maar op dat het om Nederlanders ging. En toen ging het ook dagen van, hallo, onze familie van Dam is uh, met verlof uh, al voor de vakantie, meivakantie. En toen ging het, uh, het woord al snel rond, omdat we hier nog familie hebben wonen, ook, ook uh, de kinderen hier op school zitten. Die dus al gehoord hadden dat uh, de mensen niet in Düsseldorf aan zijn gekomen gistermorgen. Ja, dat is natuurlijk heel emotioneel. En het is goed dat je elkaar opzoekt. Ik bedoel, uh, ja, er zijn af en toe geen woorden voor. Ik bedoel, het hele grote stiltes, dus, maar dan ben je toch bij elkaar op de een of andere manier. Toen we binnenkwamen, iets na 1 toen uh, was het een hoop snack et cetera. Volgens werd er een, een kort filmpje gedraaid... van de leukste momenten voor Noordje van de afgelopen carnaval. Ja, en dan is het natuurlijk ontzettend dramatisch en ontzettend veel verdriet. Niet alleen bij de kids, maar u merkt het zelf ook bij, bij mij. Ook. Ja, het is, uh, het is moeilijk, het is, uh, het is een groot gemis. We hopen dat de komende tijd dat het, uh, dat het, uh, ja, het zal verzachten. Het is, uh, het is pijnlijk. De secretaris-generaal heeft vanochtend als eerste samen met de oom en tante van, van Ruben een bezoek gebracht aan het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel, kan nog niet worden vervoerd. Maar je kunt zich voorstellen hoe vreselijk het moet zijn voor iemand om zo'n crash mee te moeten maken van een jaar of negen. en je ouders en je broer te moeten verliezen. Er is vandaag ook een, een vliegtuig van, van de ANWB naar, naar Tripoli eh, vertrokken met aan boord. Medische deskundigen die in overleg ook met de behandelende Libische artsen... zullen vaststellen wanneer Ruben naar Nederland kan worden gebracht. Daarna heeft het eh, team de rampplek bezocht... waar ze een totale ravage hebben aangetroffen. Een stuk van de romp wat afgescheurd is en opgerold is als bijna een sardineblikje, beweegt heen en weer in de wind. Ergens, midden, in een enorme strook van misschien wel een kilometer lang met wrakstukken. Persoonlijke spullen liggen er, een klapblok, een dagboek lijkt het wel. Naar Johannesburg. Een soepele vlucht staat er nog te lezen. 26 april 2010. Daar begon het dagboek. En dan er staat erachter waar het geëindigd is of had moeten eindigen. 12 mei 2010. Bart van Bartheld tot vorige maand ambassadeur in Tripoli, was op verlof in Italië... toen op 12 mei vluchtnummer 771 van Afrika Airways neerstortte. We hebben hem aan de telefoon vanuit Ouagadougou, Burkina Faso. Goedemorgen, meneer van Bartheld. Of hij hoort mij niet, of er zit zo'n vertraging op de lijn... dat het ongeveer twee minuten duurt voordat hij antwoord kan geven. Um, meneer van Bartheld, kunt u mij horen? Ik hoor u uitstekend. U hoort mij nu wel. Wat doet u in Burkina Faso? Heeft u een nieuwe post? Uh, nee, dat is niet mijn nieuwe post. Mijn echtgenote is uh, geplaatst op de ambassade in Wardadougou... en ik uh, ben in november uh, uit Tripoli vertrokken en hou nu even vakantie. Ja, u was toen uh, uh, ja, ook op vakantie in Italië. U bent toen gelijk terug naar Tripoli gegaan, toen u hoorde van die ramp? Inderdaad. En wat trof u toen aan? Ja. Ja, wat trof ik aan. Het, het, het was een vreselijke catastrofe natuurlijk, uh, een, uh, een, uh, een ramp uh, waarbij zo verschrikkelijk veel Nederlanders betrokken waren uh, en uh, waar, uh, waar zoveel uh, uh, uh, gedaan moest worden. Uh, dat, dat is wat we aantroffen die eerste dag. Ja, nou is dit natuurlijk niet dagelijkse kost uh, voor een ambassadeur. Uh, wat, wat is het eerste dat u heeft gedaan toen? Het eerste is uh, het, uh, het zorgen dat uh, de coördinatie van alle werkzaamheden die gedaan moeten worden uh, uh, uh, gebeurt. Namelijk het. Uh, met de coördinatie van al diegenen die betrokken zijn bij het identificeren en het repatriëren van de slachtoffers. En hoe verliep de samenwerking en dat, met de Libiërs? En, ja, dat is, een, dat is coördinatie tussen vele Nederlandse partijen, vele ja. uh, Libische partijen. Uh, en die coördinatie is uh, uitstekend verlopen. Er zijn prima afspraken gemaakt en die zijn door alle partijen steeds goed nagekomen. En dat heeft er ook toe geleid dat relatief snel, dat wil zeggen binnen vier, vijf weken, alle Nederlanders slachtoffers terug in Nederland waren. Ben je, als ambassadeur ga je gewoon aan de slag en doe je je werk dan, maar uh, wat voor indruk heeft het op u als mens gemaakt? Het zijn eigenlijk twee fases. De eerste fase is een puur technische, laten we zeggen, die eerste zes weken na het ongeluk, dan moet er keihard gewerkt worden om, zoals ik zei, te zorgen dat de afwikkeling zo zorgvuldig en zo snel mogelijk plaatsvindt. De tweede fase begint eigenlijk met de herdenkingen herdenking in Den Haag, herdenking in, uh, in Tripoli... en vooral ook met het bezoek van de Nederlandse nabestaanden aan Tripoli. En dan, uh, dat is een veel emotionele, emotionelere fase. Dan, wordt, uh, dan worden we pas echt geconfronteerd met het enorme verdriet van de, van de nabestaanden. Welk moment staat u nog glashelder voor de geest? Wat was, wat was nou een moment dat u echt dacht, oeh, nu heb ik het echt heel zwaar? dat was op het moment dat ik met de moeder van een van de slachtoffers over de rondplek liep en hoe het mogelijk was, weet ik niet, maar zij vond op die enorme plek van een, meer dan een kilometer lang en een paar honderd meter breed, een doosje uh, een, een apothekersdoosje van, uh, met de baan van haar zoon. Ja. Dat maar... is uh, voor mij een enorm aangrijpend moment geweest, omdat die moeder toen het gevoel had dat het, uh, dat het echt definitief was Aanwezig is ook Arnold Beurlaag. Hij is luchtvaartjournalist van onder andere De Telegraaf. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, meneer Van Bartheld prijst hier de Libiërs dat ze het zo goed hebben gedaan. Vindt u dat ook? Nou, dat vind ik wat de luchtvaartautoriteiten betreft in elk geval niet. Uh, het, ongeluk, het ongeluk was nog maar koud, een uh, uurtje oud. En toen kwamen er al wat ministers in beeld verklaren... Dat, het, dat de oorzaak niet bekend was... maar dat het absoluut geen aanslag kon zijn of explosie... En ik heb sterk de indruk dat het in elk geval wel een explosie is geweest... gezien het enorme lange spoor van de wrakstukken. En ook de, de, de kleine stukjes. Dat vliegtuig moet gewoon uit elkaar gespat zijn. Dat hoeft natuurlijk niet te betekenen dat het een aanslag is. Maar om dat al uit te sluiten in het eerste uur... en tegelijk te verklaren dat je de oorzaak niet kent... En die kennen we eigenlijk nog steeds niet, hè? Die Hoe kennen kan we dat? nog steeds niet, nee. De, de zwarte dat? dozen zijn gevonden. Die zijn overigens oranje en dat zijn er twee... Uh, die zijn gevonden, maar daarna van het oostelijk front of het zuidelijk front geen nieuws. En dat is in die landen natuurlijk ook heel moeilijk om daar als, uh, als journalist toch achter te kijken. Dat, dat is aan de autoriteiten in het land waar het ongeluk gebeurd is en in het land waar de maatschappij vandaan komt. In dit geval is dat dezelfde. En uh, die hebben tot nu toe over de oorzaak of de mogelijke oorzaak niets laten horen. Er werden vage berichten verspreid dat er slecht zicht zou zijn geweest. Zandmist zandmist tegen de zon in landen. Maar uh, eigenlijk lijkt me dat onzin. Dit zijn zulke moderne vliegtuigen. Dit was een Airbus, maar ook de Boeing-vliegtuigen zijn zo modern... dat ik wel eens gekscherend zeg... dat je op de plaats van de co-piloot beter een herdershond kan zetten... om te zorgen dat de captain met zijn handen van de knoppen blijft dan... Uh... Maar als het allemaal zo modern is, en die zwarte dozen zijn er inderdaad... waarom horen we dat dan toch niet? Is er ja, te verbergen? Misschien is het toch een pijnlijke oorzaak. Of een enorme vliegenfout. Die geven de Libiërs dan natuurlijk ook niet graag toe. Dan kunnen ze de tent, denk ik, wel direct sluiten met deze hele goedkope maatschappij. Want het is een ander facet. En, en, en of er is toch sprake geweest van iets van... een een aanslag. Maar nogmaals, in de luchtvaart is het heel gevaarlijk om te speculeren. Dat, dat wil ik ook niet doen, maar ook niet uitsluiten. Nee, dus je, eigenlijk zijn, we hebben de Libiërs toen overladen met complimenten omdat die samenwerking zo goed verliep. Uh, maar uiteindelijk zijn ze toch wat minder coöperatief dan we dachten? Ja, ze deden heel, heel heel meelevend natuurlijk. Ook rond de slachtoffers. Dat was op zichzelf uh, prima. Ik, ik heb het hier nu even over het technische deel van de ramp. En, en uh, over de mensen achter de Libië. Uh, daar, daar, daar heb ik, daar heb ik ook geen kritiek op, maar ja. de ambtelijke molens daar draaien misschien wel eens een keer de andere kant op vergeleken met wat ze hier doen. U dus zei ja, ik... al zo even, het was natuurlijk een goedkope vlucht. Had u hem zelf genomen? Ik had hem zelf niet genomen. Waarom niet? Ik, ik, omdat ik bij een hele goedkope vlucht naar dat soort verre bestemmingen, Zuid-Afrika en zo, van hieruit... Wel vragen zet van hoe kan dat? Uh, nou wil, is het ook niet zo dat uh, goedkoop vliegen uh, onlosmakelijk is verbonden met onveilige vliegen. Dat is absoluut niet zo. Maar dit was een hele jonge maatschappij. En de prijs was wel heel erg veel lager dan bijvoorbeeld die van de KLM, Lufthansa of, of Britten Airways. Ja, en u zegt ja. hoe kan dat? Zou men dan bezuinigen op iets anders? Het moet uit de lengte of uit de breedte. Ieder vliegtuig van hetzelfde type kost per vlieguur... om het maar zo uit te drukken, hetzelfde. En dat kun je weer omrekenen per stoel. En dan kom je op een bedrag uit. En dat kan dan zijn of je krijgt helemaal niks te eten of te drinken. Dat scheelt een paar tientjes. Of op het technisch onderhoud wordt bezuinigd. Of het wordt vertraagd. Dat kan ook duizenden euro's uh, per dag schelen. U bent uh, luchtvaartjournalist van onder andere De Telegraaf. Was u blij met die scoop van Ruben? Met die kop van Ruben waren we achteraf natuurlijk niet blij. Mijn hoofdredacteur Jules Paradijs uh, heeft ook uh, openlijk in Paul man gezegd... dat we het achteraf bezien, allemaal anders zouden doen. Maar u moet zich wel realiseren dat uh, op die dag de brokstukken, bij wijze van spreken, in foto's over de bureaus dwarrelden... het aantal slachtoffers steeg, de ramp was compleet. En een collega van mij die slechts heeft geprobeerd met de arts te zoeken... die vervolgens de telefoon aan dat jongetje heeft gegeven... met, met de mededeling hij wil wat Nederlandse woordjes horen... Ja. komt dan terug op de redactie en, en heeft het enige lichtpuntje van die dag. Ja, er was een enorme verontwaardiging over toen, hè, over, over die scoop... Um... Is dat ook niet een beetje hypocriet? Ja, het was ook geen scoop. Kijk, de, de dag daarvoor hadden over het NOS-journaal, waar overigens ook excuses zijn aangeboden door, door de hoofdredacteur, waren de beelden in alle kranten. Op het journaal, in de actualiteitsrubrieken van Ruben aan de slangen. Al, al, al vele malen getoond. De verslaggever ja, die. was misschien wat anders nog dan een persoon. Ja, spreek, okay. he, op zijn bed, Goed, maar het gaat toch allemaal wel weet. heel diep. He. De, de, de verslaggever die net voorlas, uit het dagboek. Dat is ook heel intiem. Uh, wij zijn dan misschien in de hectiek van het moment uh, wat te ver gegaan. Eén persoon is vast en zeker te ver gegaan. En dat was Joep van het Hek in zijn column in de NRC. Die begon die column met de mededeling <coughs> dat hij de verslaggeefster die dat had gedaan met haar gezin... een precisiebombardement toewenste... waarbij haar hele gezin om het leven zou komen. En dat blijf ik hem tot mijn dood kwalijk nemen. Ja, Meneer nee. Van, van Bartet, hoe ervoer u die media-aandacht daar in Tripoli? Ja, we hebben, we hebben het idee gehad dat de media-aandacht... Uh, uh, op zich begrijpelijk was, maar op bepaalde momenten... Uh, geen respect meer had voor de veiligheid en, uh, uh, van het kind... En voor zijn, voor zijn genezing. En wat moet en u dan doen als ambassadeur uh, op zo'n moment? Nou ja, we hebben ervoor gezorgd dat er uh, politiebewaking was bij het, uh, bij, uh, bij het ziekenhuisbed. En dat uh, op het moment dat de jongen naar Nederland uh, uh, reisde, uh, de, de journalisten... Maar het zijn niet alleen journalisten geweest, ook het publiek had door dat je met uh, de, uh, fotograferende camera's waardevolle foto's kon maken. Dus het, het was een, een herkritiek van je welste. Uh, om ervoor te zorgen dat in die enorme menigte Ruben zo veilig mogelijk... en zo discreet mogelijk naar, naar het vliegtuig komt. Als ik de, de ambassadeur even mag onderbreken. Uh, de, de, de eerste foto's zijn overigens, niet, niet alleen aan de Telegraaf... maar via persbureaus, met medewerking van het ziekenhuis verspreid... En de verslaggeefster waar wij het over hadden van de Telegraaf heeft geheel niet bij het ziekenhuis gestaan. Die was in Nederland aan de telefoon. Dus uh, opdringerige nee, ik journalisten. De, ik heb het niet over de journalisten. Uh, ik heb het niet ik heb het over de hectiek van ja. de journalisten in Tripoli. Van de gehele media. Oké, okay, nee, dat kan ik begrijpen. Ja. Maar ik wou dat even corrigeren naar mijn collega toe. Zodat niet gedacht wordt dat zij daar het ziekenhuis wilde binnendringen. Nee, nee, nee. Ik heb het ik, puur over Tripoli. Wat, wat er waar is van de beweringen in Nederland, daar kan, daar, kan ik niet, daar kan ik niet over weer oordelen. Meneer Van Bartheld, heeft u nog contact met uh, Libische autoriteiten of met Tripoli? U bent daar weg sinds november? Nou, tot het laatste toe wel, ja. En wat, wat was dat laatste contact? Waar bestond dat uit? Nou, ja, dat uh, voor wat betreft de rampbedoelte. Ja. Ja, om toch in de gaten te houden uh, hoe het staat met de onderzoek... Ja, en hoe staat het? het? En, uh, de, uh, ik, ik, ik, uh, ik heb begrepen dat het onderzoek wel gaande is. Dat de, de, black, de, zwarte, de, de zwarte dozen naar Parijs zijn gestuurd. Die worden daar door een internationaal team onder leiding van de Libiërs onderzocht. Het is dus niet een puur Libische aangelegenheid. Maar daar zijn ook de Amerikanen bij betrokken, als fabri fabrikant van de motoren bij zit. Daar zijn ook de Fransen bij betrokken, als bouwers van de. Van de Airbus. En daar zijn ook uh, mensen uh, uit Nederland, van de Raad voor de, de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, uh, worden daar, daar uitgenodigd. Ja, meneer, uh, meneer dus, Buller, had wat twijfels over uh, de openheid he, van de Libische autoriteiten, ook over dat onderzoek. Wat is uw indruk daarvan? Nou, ik, ik, ik ben geen luchtvaartautoriteit zoals, uh, zoals de meneer daarnet, maar ik weet dat dit soort, uh, dit soort onderzoeken altijd uh, zeer discreet plaatsvinden en dat er nooit uitspraken over worden gedaan voordat het, uh, het eindresultaat absoluut zeker is. En dat zijn, dat zijn onderzoeken die soms maanden en soms jaren duren. U, u bent ik, diplomaat, ik dat kan ik goed horen. <laughs> want ja. in Nederland met het Turkish Airlines vliegtuig bijvoorbeeld... heeft de heer Van Vollehoven direct al een eerste indruk gegeven. En dan is het inderdaad zo dat het analyseren van de zwarte dozen pas officieel bekend wordt als alles officieel bekend is. Maar uh, dat duurt in dit geval... Nog wel heel erg lang. En ik wil erop wijzen dat dan het land, wat ik straks zei... waar het toestel toe behoort en ook waar het ongeluk is gebeurd... bepalend is wanneer het naar buiten komt. De heer van Vollenhoven heeft onlangs ook nog eens in een tv-programma gezegd... dat er eigenlijk geen onafhankelijke onderzoeken bestaan. Omdat het altijd een soort dealen en wielen is... met de landen die daarbij betrokken zijn... van wat komt er wel in en wat niet en hoe formuleren we het. En in dit geval... Is er nog niets geformuleerd en dat wekt toch wel de nodige argwaan bij mij? Oké, okay, goed, we moeten het hierbij laten. Deur lagen. Ja, meneer het, Van Bart, dat nog heel dat even kort dan. Tien seconden. Ik denk dat het eindrapport van uh, Turkish Airlines ongeluk na 14 maanden uh, bekend was. Ja, ja. dat klopt, maar, dat, maar de eerste indruk en het voorlopig rapport was veel eerder. Ja, maar ik, ik denk dat we de indrukken dat, dat neigt naar speculaties. Daar moeten we ons zeggen. En dat gaan we maar even niet doen. Hartelijk dank. Arnold Beurlager, luchtvaartjournalist van onder andere de Telegraaf. Geweest, en Bart van ja. Bartheld. Tot vorige maand, ambassadeur in Tripoli. U luistert naar de terugblik. Het Radio 1 jaaroverzicht. Nog. Iedere dag. En nog iedere dag denkt Anna Mulisch terug aan haar vader... die op 31 oktober op 83-jarige leeftijd overleed. Behalve een groot schrijver en een van de belangrijkste auteurs van zijn generatie... was hij ook een liefdevol vader. Zo bleek uit de woorden die Anna op de begrafenis sprak. Goedemorgen, Anna Mulisch. Goedemorgen. Wat is uw mooiste herinnering aan hem? Ja, daar heb ik over nagedacht. En ik, ik denk dat het nog te vroeg is om... ...dat te weten. Want hij is... ...nu twee maanden geleden overleden. En dan komen dus opeens herinneringen. Dan komen opeens allerlei herinneringen boven dingen waar, waar ik nooit meer aan gedacht heb. En ik denk dat dat nog heel lang ook duurt. Dus ik kan, ik kan daar eigenlijk nu geen antwoord op geven... ...op wat dan de mooiste herinnering was. Wat wel zo is, en dat is volgens mij... Altijd als iemand doodgaat dat je natuurlijk de goede dingen herinnert, vooral althans gelukkig heb ik dat wel. En wat, wat ik nu dus heel sterk voel is wat een lieve man het was. En dat vind ik wel bijzonder. Een liefdevol vader doen. en een bijzondere man. Uiteraard. Zo bleek natuurlijk ook uit de woorden die u sprak. En alle, ja. Ja, het beeld ook dat daar natuurlijk uh, van is overgebleven. Ook dat, dat mooie beeld dat u schetste van de paarden bij dat Friese marm. Hij had ja. zelfs een foto daarvan boven zijn bed. Wat trof hem ja. daarin zo? Ik denk dat mijn vader altijd um, het, meest, het best in contact kwam met zijn gevoel... door middel van dieren. Door muziek ook. Maar ook zeker door het contact met dieren. Hij heeft vanaf kleins af aan had hij een teckel thuis... Hij is opgegroeid met voor een groot deel met alleen met een vader en een huishoudster, dus het was geen warm gezin. Dus de, de, ba de band die hij als kind al had met het hondje was heel bijzonder voor hem en heel <coughs> veel betekenend. En dat is uh, en dat is altijd zo gebleven overigens. We hebben altijd hij heeft altijd tackles gehad. Tot nou ja goed, de laatste tackle die, die leeft ook nog. <coughs> en en dat had hij dus ook met de paarden. Dat, die, die onschuld en dat goede van die dieren, dat, ja, dat raakte hem gewoon heel erg. En, dat, en, en dan kwamen ook, kwam ook zijn gevoelens daar naar boven. Meer dan bij mensen. Mevrouw Mullis, nou is het zo dat als uh, je vader of je moeder overlijdt... dan is er altijd even heel veel aandacht van familie en vrienden. Hè? Dan mm -hmm. sta je eigenlijk in het middelpunt van de belangstelling. Dat was bij u natuurlijk nog extra zo vanwege de enorme ja, ja. media-aandacht... Hoe heeft u dat ervaren eigenlijk? Want je zit, kan ik me voorstellen... aan de ene kant heel erg met je persoonlijke verdriet. Maar ja, er is ook de hele tijd die media die mee zitten te kijken. En gek genoeg heeft dat ons helemaal niet gestoord. Aan de ene kant is het natuurlijk iets wat we, wat we wisten van tevoren. Ja. Hè? En iets wat we ook, waar ik ook mee opgegroeid ben. Met de media aandacht on, rondom mijn vader. Dus dat was nu ook iets van, ja, dat komt er dan ook bij. Maar eigenlijk konden we ons er niet... ...goed een voorstelling van maken... ...want wij gingen wel gewoon afscheid nemen van... ...mijn vader en uh, Kitty van haar man... ...en mijn moeder van haar man... ...en zo, dus... Um, ...en ik denk... ...waarom het ook... Uh, ...niet in de weg heeft gezeten... ...is omdat, we, omdat wij zelf... ...zo ontzettend blij waren met hoe wij die begrafenis hebben... ...vormgegeven... Dat, dat, dat hebben we zo samen gedaan. En daar waren we zo blij mee. Dat dat, want je kan iemand maar één keer begraven. Je kan maar één keer afscheid nemen. Hè? Dus dat, en dat dat zo goed gelukt is. Dat we, dat we echt samen die muziek hebben gekozen. En, en, uh, en, uh, weet je, en, en die goyim. En, en de boten. En alles was echt van ons. Dus dat er dan camera's omheen staan. Ja goed, dat... dat dat neem je erbij, want dat is er nou eenmaal bij. Bij Harry was dat gewoon erbij. Ja, en dat hoorde ook een beetje maar, bij je vader wel misschien. En dat, ja, nou inderdaad, hij hield, hij, hij had het prachtig gevonden. Het grootste af, afscheid dat hij heeft gekregen. Zeker. Ja. En na al die aandacht wordt het dan stil? Um, ja, na die aandacht. Uh, ja, maar dat geldt denk ik ook voor iedereen ja, waarvan iemand overleden is dat. Um, dat het leven dan doorgaat. En dat is heel raar. Dus ik zit, ook nog, ik zit nu al twee maanden in een soort bubbel, hoor. D ik heb... Dat er wel of geen media-aandacht meer is, dat, dat, dat doet er voor mij ver niets veel toe. Maar het is wel, ja... En het is, uh, ik had het niet eerder meegemaakt, het... zo'n rauw proces. Nee. En dat duurt veel langer dan, dan de waan van de dag, natuurlijk op ou... opeens geïnteresseerd is. Ja, ja. Het wordt een oudejaarsavond zonder uw vader? Ja. Vierde u altijd oud en nieuw met hem vader. of niet? Ja, precies. Ja. Vierde u het altijd samen of deed u andere dingen? Oud en nieuw heb ik wel heel lang bij mijn vader gevierd. En uh, hij was gewoon thuis. En hij wandte natuurlijk op de Leidse Kade nou, aan het Plein. Dus, uh, dus uh, ja, ik weet het niet. Ik heb nooit zo heel erg gehad hoor met oud ik, was, was... Ik, ik, ik verlang heel erg naar gewoon van het hek en, uh, weet je wel, gewoon en een beetje het... hangen op de bank... en wachten tot twaalf uur en dan even naar buiten. En dan ging ik met mijn vader, liep ik het leven van het Leidseplein op... en dan keek ik naar het vuurwerk en de knallen. En voor hem was dat natuurlijk heel erg oorlog. Dus dat heb ik ook heel erg. En is het dan vanavond om twaalf uur gezamenlijk... Uh, ja gewoon nog even denken aan die, die liefdevolle man en die mooie man die hij was? Absoluut. Absoluut. Deze dagen zijn er, zijn er natuurlijk... Dan speelde het natuurlijk nog extra. Die kerst was ook, uh, was ook heel erg afwezig natuurlijk. En, uh, en nu ook. Nee, ik ga, ik ga geen feestje vieren vanavond. Anna Mulies, een goede jaarwisseling. Dankjewel, jullie ook. En na het nieuws blikken we verder terug. Onder meer naar de IJslandse Aswolk. En Afshin Elian kijkt op eigen wijze naar het afgelopen jaar. Tot zomaar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Dorald Negens. Radio 1, het NOS-journaal.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 Aan de andere kant van de wereld is het nieuwe jaar al begonnen. De 5.000 inwoners van Kersteiland bij Australië... konden om 11 uur Nederlandse tijd als eerste 2011 inluiden. Nieuw-Zeeland is over een half uurtje aan de beurt. En de olieprijs is dit jaar met ongeveer 12% gestegen. Gemiddeld kost een vat olie bijna 80 dollar. De verhoging van de olieprijs de afgelopen jaar heeft vooral te maken met de toenemende vraag uit opkomende economieën... zoals China, India en Brazilië. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. ANUBE verkeersinformatie. In het zuidoosten van het land is het nog plaatselijk glad door IJssel. In het noordoosten, midden en westen van het land komt lokaal dichte mist voor. Staat verder bij Rotterdam op de A16, Breda richting Rotterdam. Voor de Afrit Rotterdam Centrum 3 kilometer op de parallelbaan. Twee rijstroken zijn dicht. Dit is de terugblik. Het Radio 1 jaaroverzicht. Welkom terug. Het is twee minuten over half twaalf. U bent uh, terug bij het jaaroverzicht op Radio 1. Herinnert u zich die aswolk uit IJsland nog? En weet u de naam van die vulkaan nog? Of misschien nog erger, kunt u hem uitspreken? Nou, wij gaan zo nog een poging wagen. U luistert naar de terugblik. Het Radio 1 jaaroverzicht. Het geluid van 2010. De grote mechanische vogels staan stijf aan de grond. Ze kunnen niet opstijgen. De zon door de zijramen van Vertrekhal 2 maken van Vertrekhal 2 een soort lege balzaal. Er hangen hier nog mensen die intussen helemaal gaar zijn in die vertrekhalen. Kijk, als ze zeggen het luchtruim het is dicht. Het is heel Europa zowat, dan is het ja. dicht klaar. Wij zouden vanmorgen om 8 uur vertrekken. Voor twee weken vakantie. En nu geen idee. En dat allemaal vanwege een vulkaan op IJsland? Ja. De situatie is zo dat de nationale uh, verkeersleiding vanochtend vroeg uh, het vliegveld Aberdeen in Schotland heeft gelast om te sluiten uit uh, voorzorg, omdat men bang is dat zowel... Uh, het zicht van de piloten beperkt wordt, als ook deeltjes van die aswolk mogelijk uh, de vliegtuigmotoren uh, last bezorgen. Die waarschuwing heeft zich inmiddels uitgebreid over heel Schotland. De wolk verspreidt zich naar het zuiden en het oosten. Krijgt Schiphol er ook last van? Ja, wij hebben er op dit moment ook al last van. Uh, en dat betreft niet alleen vluchten richting Groot-Brittannië, met name Schotland... Maar waar ook uh, er ook last van is in Scandinavië en delen in Rusland. Ja, dat betekent dus dat het op de bestemmingen moeilijk is. Maar uh, komt de asse ook naar Nederland toe? Nou, de verwachting is dat, uh, dat de aswolk zich inderdaad de komende uren zal gaan verspreiden over Europa. In Nederland is net bekend geworden dat ook het Nederlandse luchtruim dicht gaat om twee uur vanmiddag. En hoe lang het gaat duren, dat weten we niet. Volgens de Europese luchtvaartautoriteit Eurocontrol kan het mogelijk nog 48 uur duren. voordat er weer gevlogen kan worden boven Nederland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, België en Scandinavië. 4 tot 5.000 vluchten zijn geannuleerd als gevolg van de aswolk die boven Noordwest-Europa hangt. Nieuws van de inspectie voor de luchtvaart. Want het luchtruim blijft tot nader orde gesloten. En dat, Joris van der Kerkhoff, op Schiphol, is slecht nieuws voor al die mensen die daar vastzitten. Ja, die staan te wachten. Ze wachten, wachten op niks. Want ja, je kunt wel tot acht uur wachten met de mededeling. dat er dan misschien meer bekend gemaakt gaat worden. Maar dan weet je nog niks. Als ze zeggen van we moeten verzamelen. en je gaat met de bus uh, ergens naartoe. en je overnacht. en je wordt dan de volgende dag weer verder vervoerd. Ja, dan is het take it or leave it. Ja. En daarom bent u ook met z'n tweeën hier naartoe gekomen. Van, ja. Nou ja, we zien wel. Ja. De aswolk had niet op een slechter moment kunnen komen. Er ligt een hoog drukgebied boven Europa. En dat betekent dat er nauwelijks wind is en dat de wolk dus lang zal blijven hangen. Ik vind het meer uh, schrikbarend dat een vulkaan in IJsland het hele vliegverkeer in Europa plat kan leggen. Dat is... Uh... Ik zou zeggen, vlieg er omheen. In 13 landen wordt nu minder of helemaal niet meer gevlogen. Twee derde van de Europese vluchten is geannuleerd. De natuur wint het van de mens. De vulkaan wint het van de straalmotoren. Ondertussen zitten reizigers nog altijd te wachten. Bijvoorbeeld op Schiphol. De eerste dagen was er nog veel begrip van ze voor de situatie. Maar nu komt er ook steeds meer kritiek. Dan kom je hier naartoe en je wil naar Bonaire vliegen... En staat op de website van Schiphol, vertrekhal 2, de balies 13 en 14 open zouden moeten zijn. En je komt hier en er is niks. Het gaat voorlopig niet door, zeggen ze vandaag niet, morgen niet, overmorgen niet. En dan gaat onze reis net wel door. En dan bel je het busje dat je komt halen. Ja, we gaan wel mee, want onze reis gaat wel door. En ja, dan zitten we hier. Buiten schijnt ook de zon. Maar buiten schijnt de zon, maar van binnen moest ze schijnen. En dat hebben we nog een beetje moeite mee. Ga ik nou zaken hoe het allemaal gegaan is, ook met ja. maar met bijvoorbeeld en, en Transavia. Dus iedereen heeft elkaar de schuld. En, en in, Brus en in, Brus en in Brussel hebben ze verteld dat de bus voor ons klaar stond naar Groningen. Dus we kwamen hier en toen stond er geen bus klaar. En hoe is het mijn mevrouw? Ze dus is het teleurgesteld, denk ik. Hè? Ja, ja. Ja, ja. Goed, dat gaat dus niet meer gebeuren hier. Nee, het gaat niet meer gebeuren. Eurocontrol adviseert de luchtvaartmaatschappijen, de Europese Commissie en de Europese Verkeersministers over een veilige manier om het vliegverkeer weer op gang te brengen. De Europese Raad moet nu het groene licht geven. Minister Eurlings vindt dat de Europese regels in ieder geval te streng zijn. Het is mijn inschatting dat wij inderdaad aan de strenge kant zijn in Europa. Ik ben bang als we zo doorgaan zoals nu. Dan zitten wij nog wekenlang in de ellende en er zit echt, denk ik, niemand op te wachten. Het NOS Radio 1-journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Dinsdag 20 april. Goedemorgen, we zijn weer in de lucht. Ja, Schiphol komt weer langzaam tot leven. De eerste vliegtuigen met passagiers zijn vertrokken. Omdat wij eh, met elkaar er vrij snel van overtuigd waren: dat het heel veilig is. zolang er niet te veel vulkanisch as in de lucht zit, heel veilig is om toch te vliegen. Gaat naar Turkije, hè? Wij gaan naar Turkije, Ik Staat erop? Een al, ja. Er ja. staat niet cancelled en zo? Nee, een paar 30. Nou, Goede reis dan. Ja, ja, Dat was in april van dit jaar. De IJslandse vulkaan Eyjafjallajökull, jawel, daar is die. Hij, die barstte uit. En de daaropvolgende aswolk ontregelde het Europese vliegverkeer. De gast, Weerman Gerrit Hiemstra en luchtvaartjournalist Arnold Beurlagen. Gerrit Hiemstra, we zijn collega's op Radio 1, dus we gaan elkaar uh, gewoon maar tutoyeren. Sprong je een gat in de lucht? Nou, nee. <laughs> dus het moet toch een fantastisch meteorologisch verschijnsel zijn voor jou als Weerman? Ja, dat wel. Ja, dat wel. Het is iets wat uh, voor Europese begrippen uh, gewoon uniek was. Want wat was er nou aan de hand eigenlijk? Nou ja, een vulkaanuitbarsting. En dat is iets wat natuurlijk wel vaker voorkomt op Precies. de wereld. Alleen we hebben in Europa niet zoveel vulkanen. Ja, de Etna heb je dan nog uh, uh, die wel eens wat rookt. Maar uh, zo'n explosieve vulkaanuitbarsting, want dat was het eigenlijk. Het was ineens boom en uh, enorme wolken met, uh, met, met as in de, in de atmosfeer. Dat is iets wat in Europa maar heel weinig voorkomt. En die aswolken die deden het hem, want wat zat daar nu toch in dat we er niet doorheen konden? Nou ja, dat zijn eigenlijk uh, twee problemen die voor het vliegverkeer uh, een rol spelen. Dat is enerzijds as, eigenlijk zijn het gewoon zanddeeltjes, het wordt wel as genoemd, maar As is eigenlijk verbranden, verbranden van materiaal, daar krijg je as van. Maar dit zijn eigenlijk gewoon uh, glas en zanddeeltjes die vanuit die vulkaan de lucht in worden geblazen. Dat is één. En tweede is dat je, je krijgt uh, uh, kooldioxide en, en zwaveloxide uh, uh, waardoor er minder zuurstof in de lucht zit. En nou ja, vliegtuigmotoren die, die branden op zuurstof. En als er minder zuurstof in de lucht zit, ja, dan, dan verstikken ze als het ware. En glas in de motor is natuurlijk Ja, dat niet glas, dat, dat, die, dat zand, dat zet zich af op, uh, nou ja, op, op de, aan de binnenkant van de motor. Want je moet je voorstellen dat die motoren, die zuigen enorme hoeveelheden lucht aan. Dus die zuigen als het ware dat zand de motor in. Maar waarom bleef die wolk zo lang hangen? Want dat duurde en dat ja. duurde maar. Nou ja, die, die deeltjes, die zanddeeltjes, dat, die zijn... Kleiner dan twee millimeter. Dus die blijven gewoon zweven in de lucht. Die, die vallen niet zomaar naar beneden. Dat zijn wel kleine steentjes. Maar je hebt in de atmosfeer ook te maken... niet alleen met horizontale wind... maar ook met verticale wind. Dus die worden ook een beetje omhoog geblazen. En daardoor blijven ze zweven. Maar die en... wind kon die er dan ook niks aan doen? <laughs> nou of ja. waaide het gewoon niet hard genoeg? Nee, niet hard genoeg. Kijk, er zijn... Um, als je op die hoogte in atmosfeer van ongeveer 5 kilometer, 5, 6 kilometer... daar, heb je, daar is het niet zo dat, uh, dat je daar heel veel turbulentie hebt. Je hebt daar ook gewoon luchtlagen die schuiven als het ware over elkaar heen. En als je daar een keer uh, uh, nou ja, wolken, of, uh, maar ook zandstofjes uh, in hebt die blijven daar gewoon in zweven. Die, die zijn niet zomaar op de grond. Maar was daar dan niks aan te doen? Want uh, bijvoorbeeld in <laughs> Rusland kunnen ze, uh, kunnen ze het laten regenen als ze willen. Hè? Ja. Dat, dat kunnen ze gewoon. Ja. Waarom, waarom hebben wij dat eigenlijk niet gedaan? Ik bedoel, als het zoveel geld kost en die hele luchtvaart ligt plat. Nou, kijk, dat, dat um, laten regenen, dat kan eigenlijk maar op een relatief kleine schaal... En je moet natuurlijk ook daar een beetje ervaring mee hebben. En in Rusland hebben ze dat wel, maar hier in West-Europa... Ja, hebben we dat dan niet. hadden we toch wat Russen... hadden we niet kunnen ja, vliegen, okay, maar, maar dat, dat, om advies kunnen vragen. Nee, maar ik denk dat het, het effect daarvan gewoon te klein is... Uh, om, om, om dit uh, natuurfenomeen, dat is dermate groot... Uh, dat je daar als mens gewoon weinig aan kunt doen. Gerrit, vond je terecht dat alle vliegtuigen aan de grond bleven? Nou ja, op dat moment wel... Uh, want voor het vliegverkeer is een vulkaanuitbarsting echt een gevaarlijk fenomeen. Daar moet je echt niet doorheen vliegen. Want daar kan een vliegtuig niet tegen. Je komt dan uiteindelijk toch weer op de grond terecht. Maar niet zoals de bedoeling is. Dus het is gewoon een gevaarlijk fenomeen. Maar ik denk wat vooral meegespeeld heeft... is dat we in Europa er gewoon geen ervaring mee hebben. Nee, en die ervaring, die, dat gebrek daaraan... dat was ook te merken bij de reizigers, meneer uh, Beurlagen. Want er werd maar geklaagd en geklaagd. En we willen uh, schadeclaims, we willen ons geld terug. Moet je niet gewoon zeggen... ja, sorry, dit is een vulkaanuitbarsting, Het houdt even op, jongens. Ja, nou, die, die, die vergoedingen... die, vergoedingen die uh, moeten worden betaald van de Europese regelgeving... die zijn inderdaad wat overdreven <kwijnt> als je... Met je auto naar Oostenrijk gaat met vakantie, je belandt zeven uur in een file. Betaalt niemand je die, uh, die schade. En ik denk dat iedere reiziger, ook luchtreizigers, een beetje ja. meer eigen risico zouden moeten voor hun rekening nou, nemen. Je kunt ook niet zeggen dat <coughs> er geen sneeuw in Oostenrijk ligt als je gaat skiën. Pre Precies. Maar er staat tegenover dat klagen had in dit geval wel enige grond, omdat. Volgens alle luchtvaartdeskundigen in dit geval. Uh, en dan bedoel ik niet de eerste uur of de eerste dag van, van de vulkaanuitbarsting. Het luchtruim toch echt voor, op grote delen uh, onnodig was gesloten. En uh, dat is uiteindelijk ook opengebroken door de luchtverkeersleiding en de, de Camille Eurlings die we zojuist hoorden in de, in de Europese uh, arena in Brussel. Vond u het overdreven, die sluiting? De, de, de laatste Periode zeker, dat vinden de luchtvaartmaatschappijen ook. Die, die, die zeiden we kunnen al lang vliegen, maar zodra ambtenaren die helemaal het verschil niet kennen tussen een Airbus en een Touringcar zich daarmee gaan bemoeien, dan gaat het mis. En je hoorde ook in het overzichtje dat we net lieten horen, uh, waarom vliegen we er gewoon niet omheen om die wolk? Nou, dat Omdat? gebeurt op heel veel plekken natuurlijk wel. Uh, Gerrit zei het ook al, er zijn regelmatig vulkaanuitbarstingen op de wereld, pas nog in, uh, in Indonesië. Uh, en dan wordt er omheen gevlogen. Dan krijg je keurig koers op. In Europa speelt daar een beetje tegen... dat het is hier veel drukker is dan boven Indonesië. Dus dat is een belangrijk punt. Maar ja, uh, een, een luchtvaartmaatschappij... zal nooit een onveilig luchtruim kiezen. En in dit geval moet ik zeggen... zonder reclame te willen maken... zeker de KLM niet. Want die hebben ooit een keer... in een vulkaanaswolk gezeten met een Jumbo. Een nieuwe Jumbo. Dat is een jaar of 30, 25 misschien geleden... boven... Uh, Anchorage uh, aan de Noordpool, die waren op weg naar Japan. En die vlogen in een vulkanaaswolk Alle vier de motoren uit op 30.000 voet hoogte. Het vliegtuig verloor hoogte, werd compleet gezandstraald. En uh, uiteindelijk op 8000 voet, vlak boven de oceaan, uh, pikten de motoren weer aan. Nou, vlak boven, het is dus twee kilometer hoogte ja, van 11 ja, kilometer Jij moet er heel hard op lachen, maar het lijkt me dood zijn. <coughs> het, het komt het wel heel, heel erg in. dichtbij dan, hoor, de zee, moet ik zeggen. En dat, ja. met ijsbergen en zo onder je. Want je kan het risico natuurlijk ook niet nemen als luchtvaartmaatschappij. Nee, dat dat je zegt, dat... ik ga toch omhoog en als het misgaat, ja. Dat doet geen luchtvaartmaatschappij en geen piloot. Uh, waar, waar, wat belangrijk is, is dat er wel grenzen worden gesteld door mensen die niet tot de commerciële uh, kant be behoren. Maar ja, in dit geval was er echt sprake van overdrijving. En dat zei Gerrit ook al, daar ben ik het mee eens. Dat was voor een heel groot deel gebaseerd op ondeskundigheid met het fenomeen. Gaat men hier nu ook van leren? Want die eia fjalla jeugel, <kwijnt> ik vind het zo mooi, wordt gezegd gewoon nog een keer. Goed hoor. Die kan natuurlijk gewoon nog een keer uitbarsten. Ja, ik denk wel dat er van geleerd is. En, en in Brussel zijn ook de nodige knoppen ingedrukt. En ondeskundige mensen vervangen door iets meer deskundigen. Maar misschien moet je daar toch ook nog wat twijfels bij hebben. De regelgeving die dan uh, vergoedingen tot. Tot, tot gevolg moet hebben, die gaan ook onder de loep. Want dat is helemaal absurditeit nummer één. Gerrit, was dit nou een uh, meteorologisch hoogtepunt voor jou? Die uitbarsting? Ja, toch wel. Um, die uitbarsting op zich niet zo, want... Um, uh, die uitbarsting niet, maar die wolk. Uh, nou ja, wat voor mij het hoogtepunt was... dat was het gebrek aan uh, vliegtuigstrepen in de lucht. Want... Wij zijn zo gewend, we, er zijn hele generaties inmiddels opgegroeid met het luchtverkeer... en die zien altijd die strepen in de lucht. En die hebben nog nooit een lucht gezien zonder vliegtuigstrepen. Dat vond ik persoonlijk het meest interessante fenomeen van dit hele voorval. Dat je echt drie dagen helemaal schone lucht had. En dat vond ik eigenlijk het leukste ervan. Ja, meneer Beurlaag, die mooie blauwe luchten, die krijg je er wel voor terug natuurlijk. Ja, nou, daar ben ik niet op tegen hoor. <laughs> En uh, ja, u zegt dan van, nou ja, we hebben er in ieder geval uh, wat dat betreft van geleerd. Uh, Gerrit, ik moet nog even zeggen, het zusje, als ik het zo mag uh, noemen... Katla, naast ja. die Eija, Fjalla, Jeukul. Hoe is het daarmee? Nou, Want op die dit is moment... ook tot uitbarsting gekomen, hè? Nou, dat... Dat weet ik niet. Dat dachten wij. Toevallig weet ik dat niet, maar, met onze beperkte kennis. Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat IJsland een heel seismisch actief gebied is. Dus het zou zomaar kunnen dat er morgen weer zo'n vulkaan uitbarst. en dat je dan weer tegen dezelfde of grotere problemen aanloopt. Uh, dat kan heel goed. Uh, nou ja, dan hebben we dit een keertje meegemaakt. Dus, ja, ja, want wat al steken we, we ervan van op? Ja, precies, wat leren we ervan? Nou, misschien? ik denk dat er nu heel wat, wat betere procedures uh, voor afgesproken zijn... en dat men nu meer weet wat wel en niet kan. En dat de, mocht het zich weer voordoen... dat dan de problematiek duidelijk minder zal zijn dan, dan de afgelopen keer. Heb jij zicht op een eventuele nieuwe uitbarsting? Nee, want dat heeft op zich, die, die hele seismologie, heeft niks met meteorologie te maken. Ik weet er ook eigenlijk helemaal niks van af. Pas als het in de lucht komt, dan kan ik er wat over zeggen. Op het moment maar, dat het zover is dan? Nee, dan moet je echt andere mensen gaan vragen. Um, dus of, of er weer een uitbarsting of zoiets aan zit te komen. Dan kun je dat kunt niet toen mij denk ik beter vragen of er weer een sneeuwgolf te maken. <laughs> ja. Ja, ja, hoe zit ja, het daarmee? Want dat was ook ellende natuurlijk. Ja. En uh, ja, dat heeft ook geleerd hoe absurd de regels uit Brussel zijn... om vergoedingen te betalen aan passagiers die stranden. Als je bijvoorbeeld van Schiphol uh, met een vliegtuig naar Brussel, Parijs of Frankfurt wilde... en in Brussel was de vloeistof om de vleugels ijsvrij te maken op... dus die vliegtuigen hier konden niet vertrekken... Maar de maatschappij die hier dan moest vertrekken... moest de passagiers wel betalen, schadeloos stellen voor hotel en zo. Dat is natuurlijk be een belachelijke situatie. Want uh, dan is de luchthaven aansprakelijk. Dan, niet dan is de luchthaven, van Brussel, bij wijze van spreken, aansprakelijk. En luchthavens zijn kennelijk helemaal niet aansprakelijk. Verkeersleidingssituaties uh, die in Europa nog heel erg versplinterd zijn. Ik geloof dat we de 43 hebben die werken met 28 systemen... en nog draaischijftelefoons. Draai dat is echt zo, hoor, in Griekenland... Uh, ja, die, die luchtverkeersleiding laat ook files ontstaan... omdat ze het verdommen om, om één luchtruimte te creëren in Europa. En ja, die, die zijn ook niet aansprakelijk. De luchtvaartmaatschappij betaalt alles. En wat de passagier misschien dan niet weet als hij het geld incasseert... is dat hij uiteindelijk dat bedrag toch weer bij zijn ticket moet gaan betalen. Uh, en ja, daarmee geef, geef je toch aan dat, dat het systeem niet klopt. En dat moeten ze dus op de schop? Ik denk dat het zeer nodig is en het zou goed zijn om daar vanuit de politiek in Nederland, in Brussel, is iets luider de stem te laten klinken. We hebben het bij deze genoteerd. Arnold Beurlagen, luchtvaartjournalist en Gerrit Hiemstra-Weerman. Dank jullie wel. up top, not looking Jacqueline Govaars van Craship ging solo en kwam met Overrated van haar album Good Life. U luistert naar de terugblik. Het Radio 1 jaaroverzicht. 2010 door de ogen van... Afshin Elian. En zoals het aan het eind van elk uur een persoonlijke terugblik op het afgelopen jaar. Nu door de ogen dus van rechtsgeleerde en filosoof Afshin Elian. Goedemorgen. Met een terugblik op iets met eeuwigheidswaarden, namelijk het klimaat. Wat was daar dit jaar zo bijzonder aan? Nou, het bijzondere is dat het voor de tweede keer achter elkaar wordt Europa erg koud en sneeuwde heel veel. Terwijl ik herinner me, drie jaar geleden had Journal een item. Uh, bezorgde middenstand in Oostenrijk en Zwitserland dat ze zeiden: Ja, het sneeuwt niet meer en straks zijn we allemaal failliet. Tuurlijk willen ze ook uh, subsidie van de Europese Unie. Maar nu zie je dat al in november kun je uh, skeren, zelfs in Ardennen, delen van Ardenne, In Amerika, vijf staten van Amerika, daar werd noodtoestand afgekondigd. Uh, witte kerst hebben we gehad op plekken waar al uh, 150 jaar niet heeft gesneeuwd. Ja. ja, dan vraag je af, ja. Uh, waarom niemand komt om uit te leggen in het journaal of elders, vooral van die klimaatbelievers, gelovigen, wat nou precies het probleem is. Klimaat verandert, wordt kouder, wordt warmer, of dit is toevallig. Als dit toevallig is, waarom zouden die warme jaren niet toevallig geweest zijn? U vindt en... eigenlijk een beetje dat wij uh, uh, bang worden gemaakt door klimaatfanatici? Ja, je hebt echt klimaatfundamentalisten, hè? Nog steeds zijn ze nog niet aan toe om jihad te voeren, maar die zijn echt klimaatfundamentalisten. Dat zit u wel, Thomas? Ik, ik, ik heb een keer gehoord in het. Ik weet niet welke programma was, de televisie. was een hele bezorgde klimaatfanaticus die zei. Ja, er zijn mensen die klimaatontkenners zijn. Moet je luisteren, klimaatontkenners. Dus uh, parallel met. Uh, Holocaust-ontkenners. Dat zou wow. zeggen dat een soort zou holocaust die dat echt bedoeld aan, hebben? Maar het gebeuren is dat als je dat ontkent... ben je al een misdadiger. Ja, dit noem je toch een fanaticus? Ja, wordt Dat dit zijn nieuw... heel veel oh. van die soort types. Wordt dit een nieuw aandachtspunt voor u in de komende tijd? Gaat u uh, hier polemisch nou ja, uh, uh, de pen... naar uh, <laughs> ik, ik hand kijk, nemen? Ik, ik vind het ook even voor... Uh, om, uh, om misverstand te voorkomen, ik vind het ook dat minder CO2 moet worden geproduceerd. Het is goed voor mensen als het minder is. Daar ben ik het allemaal mee eens. Mij gaat het alleen de vraag of de mensheid heeft zo'n grote klimaatverandering teweeggebracht. En of er überhaupt de sprake is van klimaatverandering... En dat de wetenschappers echt gaan hun werk doen. Dat we zeggen rationeel en kritisch zijn. Maar ook media. Want kijk, miljarden wordt gepompt in al dat soort, dat soort verhalen eigenlijk. Maar meneer Ellian, de, de, de klimaatfanatici, om, uh, om u dan maar even te citeren... hebben gezegd, ja, het, het wordt niet altijd warmer. Het wordt gemiddeld warmer. Dus misschien hebben ze dat toch wel gelijk. Omdat we nu dan misschien niet zo'n ja. hele warme winter hebben. Ja, maar, maar we moeten niet vergeten, kijk... Uh, ik herinner me afgelopen jaren, elke keer als een dijk ergens in de stad was doorgebronken of het een beetje warm was, dan kwamen al die bezorgde mensen in het journaal uit te leggen. Dat is het voorbode van een apocalyptische toestand. Kijk, als je zo met, met dat vraagstuk omgaat, dan verwacht ik, als je, als je twee jaar achter elkaar zulke winters krijgt, dat je ook nu gaat uitleggen wat er aan de hand is. Je mist dat tot... een beetje? Zo vroeg. U mist dat dus echt, die uitleg van jongens: het valt eigenlijk best wel mee. Ja, en ook, een, en ook een beetje evenwicht. Ik bedoel, het is een vraagstuk dat het niet vaste staat. Hoe ze ook beweren in de Verenigde Naties of elders dat het vaste staat. Wetenschappelijk. Het staat echt wetenschappelijk nog niet vast. Er zijn verschillende meningen daarover. Ga dat ook op een evenwichtige wijze presenteren in het nieuws of uh, in de kranten. En ook wetenschappen moeten durven afwijkende en standpunten innemen. Bijvoorbeeld, Elsevier had een uh, interview met een hele beroemde uh, natuurkundige uit Engeland. Uh, die zei: uh, bijvoorbeeld, de vraag wordt gesteld waarom alle klimaatskeptici, want dat is ook weer een ander woord: klimaatontkenners en klimaatskeptici zijn allemaal oudere mannen aan vrouwen en toen zei hij, ja omdat zij nogal onafhankelijk zijn dus ze zijn niet meer afhankelijk van subsidies en een salaris op de universiteiten en dan zegt jongere mensen zijn voornamelijk afhankelijk van die financiële bronnen dus en dus praten ze maar mee, mee met degene met, met, met, met de stroming. ja ze praten mee met degene die hen het geld geeft vaak wel ja zeker ik bedoel als jij nu gaat een onderzoeksproject starten ik wil bewijzen dat al die mensen gek zijn en er niets van waar is dan ze je geen cent op je moet gewoon dus moet zeggen, nou, dit soort dieren sterven uit... of dit soort talenten zijn er niet meer, of die gaat gebeuren, daar krijg je geld voor. Dus al ja. reeds resultaten worden bijna vooropgesteld voordat je geld krijgt. U gaat de strijd aan in 2011 met de klimaatfundamentalisten. Nou ja, echt is strijd niet. Even nuanceren, maar. Nee, niet nuanceren. Van waar dan ook. Ik zal blijven in kritisch volgen. Dat zal ik zeker doen. Oké, dank wel. En alvast een gelukkig nieuwjaar. Afscreen, Eliane. Hetzelfde, dank u wel. Just about enough of sweet. En met de pipet swingen wij richting 12 uur. En zijn we aan het einde gekomen van uur 3 van het Radio 1 nieuwsoverzicht. We blikken terug op het jaar 2010. Dat doen we natuurlijk straks ook nog na 12 uur. Onder meer op het WK Voetbal van deze zomer. En we staan ook nog stil bij de dood van Mili Boelen en Antonie Kamerling. Tot zo. Dit is Radio 1.